Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het Amber Alert wordt niet alleen meer landelijk verstuurd. Vanaf morgen kan de politie mensen nu ook per regio of per buurt waarschuwen als een kind wordt vermist. Met de uitbreiding van het Amber Alert roept de politie kinderen in gevaar sneller op te sporen. En ook kan Amber Alert vaker dan nu worden gebruikt. Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben zich bij Amber Alert aangemeld.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 In Myanmar heeft oppositieleider Aung San Suu Kyi haar aanhangers opgeroepen de verliezers van de verkiezingen niet te provoceren. Gisteren waren de vrijste verkiezingen in 25 jaar en de partij van Suu Kyi heeft die waarschijnlijk gewonnen. De uitslag is nog niet bekend, maar het is wel duidelijk welke kant het op gaat. De militaire leiding in Myanmar heeft beloofd de uitslag van de verkiezingen te respecteren. Bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa wordt weer gestaakt. Vanuit Frankfurt, Düsseldorf en München wordt niet gevlogen. Waarschijnlijk hebben honderdduizend reizigers er last van. De meeste worden omgeboekt. Dertien vluchten van en naar Schiphol zijn geschrapt. Medewerkers van de Duitse luchtvaartmaatschappij voeren actie tegen bezuinigingen bij het bedrijf. Het weer in het oosten: eerst nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Het is bewolkt en het wordt zo'n 14 graden. Vanmiddag neemt de zuidwestenwind weer toe. Vanavond gaat het in het noorden en midden van het land regenen. Dit was het NOS journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan een kwartier vertraging op de A4... vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude... 7 kilometer na een ongeluk, de linkerrijstrook staat dicht. Op de A6 richting Muiden bij Muidenberg, 10 kilometer. A7, Horen richting Zaandam bij Weidewormer, 12 kilometer. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knoop het Rotterpolderplein, vijf kilometer. De linkerrijstrook staat dicht... Op de ring van Amsterdam, de A10... tussen knooppunt Watergraasmeer en knooppunt De Nieuwe Meer, 8 kilometer. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Op de A15 van Rotterdam naar Europort... bij knooppunt Benelux, 3 kilometer. De rechte is staat dicht. A16, Breda richting Rotterdam... bij knooppunt Terbrechtseplein, 12 kilometer. A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam-Krooswijk, 5 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij... A27, Breda richting Gorken bij Avelingen, 12 kilometer. En na een ongeluk op de N207, Bergambacht richting Alfaan de Rijn... bij Moordrecht, 2 kilometer. Maar de weg is helemaal dicht. Tot zover de verkeersuur. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 op zaterdag bij CFM. We zijn er weer drie uur lang vooruit de studio aan de Tolweg 10A. En er is plaat naar het nieuws... ...en weer van twee uur draaiden we King uit de jaren tachtig. Dat was de single Love and Pride. Ja, beginnen we meteen met nieuws, Albert-Jan... Want wij kregen de melding dat er een uh, server in de problemen was. Klopt, en dat ze een uh, behoorlijk uh, groot alarm hadden geslagen... en allemaal naar de stand uh, zijn uh, geroepen. De reddingsbrigade KNRM, werden allemaal opgeroepen... maar gelukkig, het gaat goed met de kuitserver. Oké. Okay. dus uh, nou, dat was niks aan de hand. Hij was wel uh, op de kant. Dus... Oh, oh ja, iedereen ging de zee op en hij zat lekker aan de kant. Precies. Goed, nou, opgelucht. Goed, uh, goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag Rob. Uh, we gaan weer drie uur uh, zandvoer op zaterdag uh, doen vandaag...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 GFM. Is er nu en dan we ook nog een plaats. Oh, Is als het een dat goed? Even, als ja, ja, ja, ja, ja, ja, Komt helemaal goed. Tot aan vijf uur Zandvoort op zaterdag met nu Geico. We'll be passing by, and they'll be witched inside, just waiting for new. In we'll be dancing in the dark.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 Magic copies. It's a fairy tale to me, but you're in tune. The shadow.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 Nou, ik heb begrepen, want ik, ik, ik krijg dat ook weer uit uh, tweede hand. Yeah. Dat er uh, een aantal pogingen zijn ondernomen, maar vervolgens is dat toch uh, na nogal wat moeite uh, mislukt op het transport. Yeah. Uiteindelijk is gezegd, we hebben al zoveel activiteiten voor deze mensen yeah. georganiseerd. Uh, we stoppen ermee, um, want anders wordt het toch te veel. Hey, dat is misschien die... ook het argument uh, uh, of het punt wat ik graag hier nog even wil noemen. Yeah.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 brighter than tomorrow And if you really try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 Hij is vanaf morgen live, of te beluisteren, na te luisteren, laat ik het zo zeggen, op de ZFM app. En die is weer gratis te downloaden in de Play Store en de App Store. En uiteraard, na aanleiding van dit interview, komt er weer een persbericht van de gemeente. Dus op de gemeentelijke website kun je de inhoud van het gesprek ook nog even teruglezen. Dankjewel voor deze toevoeging.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 And it is Shaggy. out a personal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 Ja, dus ze vonden het wel onwijs leuk gewoon dat het georganiseerd is. Ja, ja, werkelijk. En het leuke was, want van sommige mochten ze de voetbalschoenen houden. En toen zeiden de jongens, nee, doen we niet. Want als er een andere groep komt, dan heb je weer schoenen voor die andere groep. Nou, dus perfect gewoon. Van, Nou, die schoenen, dat is fijn voor mij. Laat ze me hier staan. Misschien zijn het voor een ander. Alleen de shirts mochten ze meenemen. En we gaan ze allemaal een petje van een Zand voor mij. Nee, de die jongens waren geweldig. Maar ook het leuke was, van de eigen vereniging, was... Maar hij was ook dol enthousiast van het vieren. Nou, een heel mooi initiatief dus van de week van de SV Zandvoort. Zandvoort 4 nee, nee. tegen Syrië-Eritrea. En wat is de eindstand geworden, John? Uh, 9-6 uit mijn hoofd. 9-6? Oh, ja, 9-6. Dus ze hebben we echt doelpunten gezien. En uh, Dus nee, het was een, eerst was Zandvoort veel sterker. Maar toen waren ze het een beetje door. Ja, die jongens... Uh,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 Ja, man of sowieso man of dechter vanuit uh, de sporthal. En uh, ja, stel, de, de meiden van ons die hadden getraind. en die gingen toch even kijken. Want ja, uh, dat was toch best uh, leuk om mee te maken. Hey, hartstikke goed, Sean. Uh, Dank je wel uh, daarvoor. Ja. En dan gaan we het helemaal over de wedstrijd van vandaag. Want uh, Salzvoort speelt vandaag uit tegen CTO70. Waar komen ja. die dan vandaan? Die komen uit Diemen vandaan.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 Hele belangrijke uh, ja, aanvaller van SS Zandvoort, die vorig jaar toch echt uh, heel duidelijk aanwezig was. Die missen we. En uh, ja, verder zie ik hier eigenlijk een beetje de basis uh, van elk week staan hier. Nou, we zijn uh, inmiddels dus uh, al eventjes uh, onderweg. Hoe is het met de krachtverhouding op dit moment? Nou, zal ik je vertellen, de eerste 7 minuten hadden we al 2-0 moeten staan.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 <tie> <tie> Jorrit En ja, keihard vanaf die 16 meter De is ja, onnodig afstand Werkelijk onnodig Werk aan de winkel voor SV Zandvoort dus Dankjewel John voor dit moment En straks okay. in het uh, tweede uur komen we weer bij je terug Tot straks John, hoi Oké okay. En hier is Omi met de cheerleader Division. My one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah.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 Dat is 2018, voor de Grand Prix van uh, Zandvoort. Ja, ja. ja affiche heb je wel, heb je al hè? Alleen een het al nog even? Ja, te klopt. Heel 1985 hè, dat was de laatste. Jeetje, een hele tijd geleden alweer. Dat zou geweldig zijn, maar er moet natuurlijk wel wat aan het gebeuren dan, hè? Jazeker, ja, heel veel, heel veel. En dat gaat heel veel kosten. Nou, Omi, hartelijk dank voor dit goede bericht. Top! kijk, daar houden we van. En dan moet het nog waarheid worden, hè? Gewoon in 2018 de Grand Prix van Zandvoort. En dan max stappen winnen. Nou, hoe mooi kan je het krijgen? Zo de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. En de laatste voordien weer van drie uur. Is deze van Tototouch, tot zo!